Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Oh, oh. Michel Koener met het NOS-journaal. De Britse premier May legt na verwachting over een half uur... een verklaring af over de Brexit-deal. In Britse media wordt volop gespeculeerd... dat de geplande stemming morgen wordt uitgesteld. May zou eerst opnieuw willen onderhandelen met Brussel over de voorwaarden. En waarschijnlijk gaat een grote meerderheid van het Britse parlement... de deal namelijk wegstemmen.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 De hermitage in Amsterdam krijgt over vijf jaar opnieuw een aantal Hollandse meesters te leen van de hermitage in Sint-Petersburg. Welke werken het precies zijn is nog niet bekend. Wel dat ze nog nooit eerder buiten Rusland zijn geweest nadat ze in de 17e en de 18e eeuw door de toenmalige tsaren waren gekocht. Een ingestorte deksel van een oude waterput... is zeer waarschijnlijk de oorzaak van het zinkgat in Temboer in Groningen. Een vrouw van 70 moest gisteren door de brandweer... met een ladder uit het vier meter diepe gat worden bevrijd. Ze is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Ze hoefde niet naar het ziekenhuis. En Arjen Robben die reist niet mee met Bayern München... voor de wedstrijd tegen Ajax. De aanvaller heeft last van een bovenbeenblessure... Overmorgen is de laatste groepswedstrijd van de Champions League. De Duitsers en de Amsterdammers strijden dan om de eerste plek in groep E. Beide teams zijn sowieso al door naar de volgende ronde. Het weer nog verspreidt over het land een aantal buien. Het is een graad of zeven. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en koelt het af tot een graad of vier. Morgen vrijwel droog, af en toe zon en opnieuw een graad of zeven. Vanaf woensdag wordt het kouder. Dit was het NOS Journaal.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 In Noord-Holland viel op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Muidenberg en Blaricum staat 8 kilometer. Is, er staat een kraanwagen met een lekke band. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Schiphol en Nieuw-Vennep... 9 kilometer en een kwartier vertraging. En de A27 Almere-Utrecht tussen Hilversum en knooppunt Lunette 8. En dat kost je zo'n 10 minuten extra. En op de N247 van Amsterdam naar Horen staat bij Monnikerdam al 3 kilometer file. De vertraging staat nu een minuutje of 5.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 Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl. GFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met GFM. Met men nu. De herhaling van Zandvoort op zaterdag. Aan het eind van het jaar zoek je de warmte bij elkaar. Kaarsjes aan. De kerstboom glanst. is feest in het hele land. We hebben een voor. T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 You keep on talking sweet till your fingers bleed But don't you dare ask me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 Pray. At Christmas time, we let it light and we banish it. ga je de komende dag nog heel veel horen op de Nederlandse radio. De zeeuw van Band Aid en Do They Know It's Christmas. De tweede helft inmiddels alweer een kwartier aan de gang op Duitsersveld. SV voor tegen Edo. Hoe is het daar Joop? Nou, een kwartier is er heel op, want het is niet 12 minuten, maar goed, bijna een kwartier. Ja, het is nog steeds 1-1 en soms het heeft heeft twee dotten van kansen gekregen. De eerste was het bedwaten uh, die een kanje van een schot was en dat het lat uiteenspatte. En de tweede kans was voor Resolue uh, Fartoude, die net niet die bal goed aangespeeld kreeg en daardoor daarom miste. Maar voor de rest is soms het alleen maar op eigen helft zo beetje aan het voetballen. Ondanks die wind is, uh, is Edo gewoon sterk op dit moment en die houdt die bal goed in de ploeg. Uh, weliswaar, soms uh, krijgt hij bal ook wel, maar ik denk dat uh, als je gaat vergelijken met de eerste half, dat de Edo vaker op de andere helft is geweest dan soms voor die de eerste helft. Uh, soms vindt hij een aanval, want het uh, linkerveld, of de uh, rechter moet ik zeggen. Dit waard, nou de fartoets, fartoet, speelt uh, uh, daar. Uh, Just de Haan en de Haan gaat hij voorstel te geven, nee gaat de nu die bal geeft hij die diep en die wordt weggekopt simpel door Edo. Edo kan de bal overnemen en dan gaat hij via de hele snelle uh, Isaiah die die bal niet pakken en gelukkig terug moet spelen omdat hij goed verdedigd wordt door uh, uh, Rico uh, van den Berg. Um, Edo moet nu terug, op eigen helft, Diep op eigen helft, wordt de bal rondgespeeld en ja, bepaalt wie probeert die bal te pakken te krijgen, dat gaat er niet lukken. Nee, ook uh, uh, Salim van Tiet kan er niet bij bijkomen en dan wordt de bal weggekomen naar uh, de Edo-speler op de, nou, dat we gaan het niet goed zien. Uh, in ieder geval, Edo zet die bal voor en kan nu er, nu er, komen. ja, met de 16 en dat is, uh... dat is, oeh, 16, dat moet zijn, nee, dat moet de 10 zijn, dat is Joost de vuurman. Die is los van een prachtig schot. Daar is wat gelukkig een van voor de tussen. En die bal is eruit verdedigd. Toch weer Edo aan de bal. Edo, ook voor de rechterkant van het spel. En daar en, ja, weer iets niet te zien. Dat kan ik ook niet meer op. Bijna me weer. Midwater. Water, heel snel, heel snel. Daar langs de laatste verdediging. kan ik nog weer iemand bewegen. En daar wordt hij van de bal gespeeld. Hij dus, wat er in de hand, is, want hij speelt de bal en er wordt daar geappelleerd voor dat hij een schot en daar krijgt waarschijnlijk een kaart, een, een gele kaart. En ik denk niet dat het de recht is. Hij, hij speelt de bal en hij, hij doet het een beetje, een beetje raar. En ik, misschien dacht men en de scheidsrechter ook dat hij een speler raakt, maar dat is niet het geval. Die speler nu blijft ook gewoon staan. als hij echt nog aan liggen maakt hij heel rustig, anders wordt de behoorlijk hoog.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 Je bent er helemaal klaar voor, hè? Ja, ik kan er helemaal zin in. Jazeker. Nou, dan komt hij aan op de Stanfordse Radio. De single van Rick Astley: Never Gonna Give You Up. 3 uur is hij gestart op Duintjesveld. De wedstrijd van vandaag. Een echte regio-derby. De wedstrijd SV Sanford tegen Edo. Nou, nog geen berichten van Jovredes. Gaan er even vooruit dat het nog steeds 1 tegen 1 staat. Ook in deze tweede helft. Waarin SV Sanford Wintje mee heeft. En dan moet je weer uitkijken dat je de bal niet kwijtraakt en dergelijke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 I'm sorry.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 Jammer Budwater, met een hele mooie bal net vanaf de zijlijn, met gevoel, maar net buiten de kruis. Maar goed, eh, Berg Bederkamp die zag dat de weet een beetje over het team voor zijn doel stond. Die plaatsiebal, echt prachtig mooi. Hij liep achteruit de kiepen en kon hem nog net over die achterlijn tikken. En net zijn dat was een corner. Meer is eigenlijk niet het geval. Soms heeft geen kansen, maakt geen kansen, creëert geen kansen dus. En Edo, wel die was gevaarlijk zit bij het doel van uh, Daan Kerkman.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 dat laat ik nu ook zien. Zandvoort is echt niet de beste. Stel je wel niet. Hier wordt Duitse Berg aangespeeld. Berg kan ook niet het verschil maken. Daar wordt natuurlijk ook wordt ontzettend top op het op gelet. En dat water. Je krijgt eigenlijk weinig kans van, van de verdedigers. En dat zijn eigenlijk de, de ergere mannen van Zandvoort. Die heeft de Haan paardjes vanaf de, rechter, de linkerkant goed doorgekomen. Maar ook niet weer het, de, de bal niet voor kunnen krijgen. Of een schot op het doel kunnen wagen. Daar gaat even kijken hier is dat? Uh, uh, berg, Nee, Jelle Kreuter. Kreuter, maar water, uh, water probeert de man te bescheren. Natuurlijk dat doet hij altijd. En dan kan je ook wachten. En dan is het trap van de verdediger van uh, Edo. Maar gelukkig gaan Daan Kersman daar optreden, Holland optreden, die bal verder voor te transporteren. Maar ondertussen Jesse de Haan die bal probeert te pakken te krijgen en dat lukt hem net niet van Edo. Dan brengt die bal weer terug uh, naar het middenveld. En daar staat de uh, die echt, nee is. Dus, uh, ja zelf kreugen, die hard gaat te werken in is gevallen voor zaling uh, uh, uh, partoet die eruit gaat dan door dit uh, En daar gaan we mensen voor dat heb ik En daar gaat de bal blijkbaar over de en mag wel op gaan gooien. op eigen helft. En uh, ik, nou, ik kan niet zien dus wie het, het is, neem ik niet dat we vragen, maar ik vraag wel mensen voor. Het is trouwens voor, voor een, voor een, voor een wedstrijd persoonlijk erg druk, maar nou, ik denk dat het merendeel uit Hanen vandaan komt. Uh, dat is uh, niet anders, het is zo. En daar kan Edo gaan uitverdedigen. Eerder nummer 4. Maar een uh, hele diepe bal. Omdat die wint komt hij toch helemaal in het uh, doelgebied van Zandvoort. En daar kan uh, ik, uh, Zandvoort het verdedigen. Dat is helemaal aan de kant van hetzelfde. Ik kan niet zien wie het is. Hier vandaan. Maar Edo mag in ieder geval gaan gooien. hoogte van het 60 meter gebied van Zandvoort. Aan de, voor de gezien aan de linkerkant van Zandvoort. Uh, die bal moet... Die uh, gaat daar nu eigenlijk komen. Het wordt vergericht gewoon Nee, niet ver.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 Hij is inmiddels bekendgemaakt de top 10 van de top 2000. En ook deze van Boudewijn de Grote en Avond staat daarin geheel terecht genoteerd. Dit jaar komen we hem tegen op nummer 10, Joop. Ja, wonderbaarlijk dat die ooit tegen heel hoog in de middag komen. Want het is eigenlijk op vrij onbekend middags in de eerste instantie van de maar nou, dat is al lang niet meer natuurlijk, wat Zo maar is het, nou ja, hey, weet je... heb je zulke mooie dingen gemaakt, Rob. Ja, dat, en, daar heb je helemaal gelijk in, dus vandaar dat we hem ook uh, weer uh, zeker draaide deze avond. Ja, ja uh, het eind van, uh, de, van de tweede helft is uh, op die moment uh, gaande daar uh, op Duintjesveld. Gaan we nog scoren, of niet? Ja, ik, ik kan alleen maar zeggen, ik hoop het. over was uh, Edo net uh, heel dichtbij een uh, tegendoelpunt opnieuw. En dat kon gelukkig gedaan, een kerk waardoor echt handelend op te treden voorkomen. En soms ja, dat, het, het, het, het is het niet, het is het niet. En het is gewoon eigenlijk een beetje een rare wedstrijd. Want het baart toch nog behoorlijk, niet zo hard ja, als in eerste zelf. En Edo zit alleen maar op die helft van het soms voor te drukken. En soms komt er niet uit. Slechte paasers met name, die zijn daar deden dan. Ja, dat is natuurlijk het heel spelletje. Als je niet goed kan paasen, je kan je, je medespelletje bereiken. Dan uh, is het gewoon een foute boel. En nu weer, 16 meter gebied, Edo. Ja, nummer 16, een invaller is dat, dat is, uh, even kijken, dat is uh, Branko Uitendaal. Die gaat hem pingelen, dan zit nummer 6. Oh, klap er weg, weg die bal, ja. Hij komt er niet uit die bal, ja, daar is hij eigenlijk weg. En daar zit het nou, ook die hij die van mee kan doen. Stapford, dat uh, heeft het ontzettend moeilijk in de laatste minuut, want die, speelt, die loopt ondertussen 90ste minuut. Ja, die is al voorbij dan nu staat hij in 90. En dan ga ik van Eetje, maar vaak wordt En dan gaat gelukkig, ik, ik kan niet zien wie het is. Ik denk in Rico van den Berg, Die kan die gewoon wegpoeieren. Echt wegpoeieren. En daar kan, uh, uh, uh, weet ik... Uh... Koen de kielstucht gebruik gebruikmaken, die werd net neergelegd, ook in de middenlijn. Santos heeft eindelijk een beetje lucht om die saaie bal te gaan nemen en voorin te gaan zien. Maar Santos blijft achterin hangen. Er zijn maar drie, vier spelers die van Santos voorin zijn en dat is een Butwater, dat is Duitserburg uiteraard, die is gedaan. En en houdt het eigenlijk min of meer weer op diepe bal op de berg, dus hij gaat overal het iedereen heen. En we gaan later keeper over de lopen en dat is een achterbal voor uh, Edo. Ik ben benieuwd hoe lang die schijf zit of we gaan laten doorspelen, want er is niet echt veel gebeurd. Hij heeft ook heel weinig he, moeite gehad om deze wedstrijd in goede banen te leiden. En die keeper die blijft maar die bal met een tegenstek naar een plaats weg. Ja, dan rolt hij terug en dan moet hij weer wegleggen. Gaat die bal komen eindelijk. Hoge bal. Reikt tot aan de middenlijn? Hier is dat? Even kijken, werkt de hele komt. de bal weg in de hoogte van in, de, de hoofd, de ven, op het van een tegenstander. En Edo is er weer uit. Via de rechterkant van Zandvoort. En daar is geplacht en gefoten voor te Kort geconfronteerd denk ik, wel wat moeilijk is dat je moet je zien is altijd. Maar uh, de productie was niet echt bij de spel. Soms mag we gaan mee van de Burg. Baas breed naar Michielsen. Uh, Michielsen Michielse gaat om tingelen. Moet tingelen, want er is wel iemand met hem mee. En dat is een hele slechte baas. Meem ik in eigenlijk door de situatie. moet die bal open zijn naar de En Edo mag op eigen helft gaan ingooien. Dat gaat nog geen geleden duren. Want de bal dicht aan de andere kant zo'n beetje. En dan gaat hij dan sukkelen om die bal terug te spelen. En te kijken hoe Dat was uh, verdediger uh, nummer 7. En dat is dan uh, Florian Toen. Florian Toen die gaat ook gooien. En die pikt natuurlijk een meter tot 10. En dan wordt het niet voor gelet. En dan gaat de bal via een voet van zand voor over de zijlijn. Nu op de middenlijn. En daar is Erik van de Burg boos dat hij de bal niet mee krijgt, maar hij krijgt hier zijn been over de zeil Dat is mag Edo gaan gooien, dat is ondertussen gebeurd. En dan gaat hij ook wat mensen men ervoor en dat heeft het weer niet zien. Ja, daar is, uh, even kijken naar de diepe paas. dat is geen bijgenstel. Dus er wordt al gevlaagd en wij zijn weer sneller dan tegen. dan gaat de bal nog vanbij. 16 meter gebied in, het komt zo vooral! Ja! Ja! Ja! ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja! Dijing stickers, een dying stickers! Geweldig! schitterend, prachtig mooi! En het We hebben gepracht voorbij besteld. De spijt zit en de dus geert het. En de dus, dus berg is heel snel. En we legde die bal terug. Daar hadden we het hele moeite om die bal uh, uh, uh, onder de controle krijgen. Je haalt toch uit, vermoest het uit. En is dus afgeluiden. Zijn de hier met 2-1. En dit is echt ongelooflijk. Het was echt. Echt, echt, ja. Dit heb ik er nooit bij Dit heb ik nog nooit bij Geweldig toch? Ja, het is ongelooflijk op. Uh, prachtig doen we vandaag. <laughs> daar natuurlijk naar uh, protesten van, van, van uh, Edo, maar hij sluit gewoon af. Hij uh, doet er verder niks mee. Ook het, het signaal van, van de assistent schijfrechter negeert de, de, de, de scheidsrechter. Stompe wind hier. Ja, er komt geen ja. video refereer uh, bij of, of wel? Nee, nee, nee. maar uh, niet terecht, stompe niet terecht, echt niet. Want het was, was gewoon een hele slechte wedstrijd. Was je winnen wel en het had drie punten. En dat is, ja, nodig. Dit was het dus vanaf vanaf uh, heren. volgende week nog één wedstrijd. Dan gaan we de, de winterstop in. En uh, ik ga niet naar die wedstrijd toe, want dat is nou, een tijd. Oké, okay, dankjewel Joop. De speaker, wel. En een hele fijne zaterdagavond. Dankjewel voor je ja, verslag. ik wel Oké, okay, ja. Dat, dat zijn, zijn goede berichten inderdaad van Joop van Essen. We winnen vandaag daar op Duintjesveld met 2 tegen 1. De derby SV Sanford tegen Edo. Daar worden we blij van.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 BFM, dan stuur allemaal fijne dagen...